Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen dag kwamen er bijna 4000 coronabesmettingen bij. Volgens het RIVM zijn dat er 143 meer dan gisteren. Opnieuw had Amsterdam de meeste besmettingen. En ook is er een opvallende stijging in Tilburg. Een week nadat Willem II-supporters daar losgingen op een plein. De burgemeester liet een groot scherm neerzetten omdat fans anders verspreid over de stad zouden gaan kijken. Daar kwam veel kritiek op. In totaal liggen er op dit moment ruim 740 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 156 op de intensive care. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Meer dan 800 Franse brandweerlieden zijn in touw in de omgeving van Nice. Ze zoeken naar vermisten na de herfststorm die over het gebied trok. Correspondent Daan Kool. Hevige regenbuien zijn er geweest. Die hebben ervoor gezorgd dat een aantal rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Volgens plaatselijke media heeft het water in 100 jaar niet zo hoog gestaan. 12 mensen worden nog vermist. Door de zware regenval zijn rivieren overstroomd en straten en tunnels in Frankrijk ondergelopen. Een schoonmaakster heeft vannacht een niet ontplofte bom gevonden in een Duitse trein. Die stond geparkeerd in een loods ergens in Keulen. De bom zat in een kartonnen doos en was zelf gemaakt met vuurwerk, spijkers, kogels en schroeven. Bomexperts hebben het ding onschadelijk gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het om een mislukte aanslag gaat. En een man van 33 uit Amsterdam is vanmorgen door de politie in Arnhem van de weg geplukt, omdat hij geen rijbewijs had. De man zei tegen de politie dat hij net rijexamen had gedaan, maar dat hij was gezakt. Toch vond hij dat hij goed genoeg kon rijden om met de auto terug naar huis te gaan, zegt de politie op Instagram. Hij was ook al met de auto naar het CBR komen rijden, nog voordat hij examen had gedaan.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 En dan vooral het weer De wind die lacht nooit stil Mijn liefdesleven des te meer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 Kurtus Tigers is ook zo'n lekkere plaat, hè? Dan komt hij weer aan, Albertjan. Even ja, ja. wat harder. Hier is Alwandelwai. Love is a hunger that burns in my soul. But you never noticed the pain. And love is an anchor. Zet ZFM, een live versie van een bepaalde plaat. En deze week mag Albert-Jan hem uitkiezen. Uh, Druk bezig op dit moment. Dus zodat ik na uh, de Pit Report ga hem horen hoor. De plaat uh, live uitgekozen door uh, Albert-Jan. Je de Curtis Tigers, I wonder why. Ik kan trouwens vertellen, we hebben gewonnen hè, daar in Almere. Eindstand van de wedstrijd 2 uh, tegen 4. Met dank aan uh, inderdaad Jan van der Leden voor het verslag van vandaag. Dit is ZFM.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 was niet uit de tent dus zeg me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 Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1. Lewis Hamilton, eh, na, eh, ondanks zijn derde plek vorige week, op 205 punten. Valt Bottas op 161. En Max eh, schiet met zijn tweede plek eh, afgelopen week eh, naar 128 punten in totaal.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 Dat wordt niet geweest. Ja, dus we zijn vrij van de Formule 1. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ik bedoel hem ja. andersom dus. Anders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. nergens ja. heen. Nee, nee, nee, nee. Precies. Dus morgen zijn we gewoon op de radio tussen okay. twee en vijf. Dat bedoelden we allebei. We zeiden het net even anders. Hier is dat de springfield. Just this way.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 Uh, en uh, ik, ik werd er ooit jaren terug uh, door uh, toen nog collega Ruud Jansen uh, opgeattendeerd. dat dit een prachtige uitvoering uh, van het nummer uh, zou zijn. Het is in ieder geval in samenwerking met het uh, Deens Nationaal Orkest, dus dat is een klassiek orkest. Uh, en het werd in het Lederberg Castle in Denemarken gehouden.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 bij elkaar en uh, inderdaad een hele goede tip van uh, onze ex-collega Ruud Jansen, toch? Ja. Jij ja, je bent er helemaal stil van, hè? Hij zelf vond hij uh, de uitvoering ook tijdens dit concert uit 2006, dus in Denemarken, Homburg, vond hij uh, van Procol vond hij een mooiere uitvoering. Maar sinds ik deze heb gehoord, uh, hier gaat uh, niks boven. Nee, dit is zo mooi. En inderdaad, dat uh, klassiek erbij doet het altijd goed, trouwens. Ja, prachtig. Kippenvel. Dus mooi.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 We zoeken voor deze geweldige man ook een leuk huis zonder andere katten, maar waar hij wel lekker naar buiten kan. Of zijn suikerziekte voor altijd in remissie blijft, dat is helaas niet te zeggen. Mogelijk zal hij in de toekomst nog wel weer insuline moeten krijgen. En waar verblijven uh, Inimini en uh, Matsjo? Ze verblijven allebei in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 Zodra ik even naar kwart voor vijftig ga ik hem krijgen. Het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren, uiteraard. Ook de lekkere muziek nog. Waaronder deze. I'm so clept, net I'm a woman. Klopt helemaal niks van. Zo raar om deze titel te moeten uitspreken alvies, maar het is me toch gelukt, hè. Ja. Door de, de Love Unlimited, doe het niet nog een keer, hoor. Zo dadelijk het gedicht van de dag, volgens mij was hij een romantisch buik toen je die geschreven hebt. Uh, jij ja, jij ja, bent zei... gemaakt voor mij, al al uh, kijk, kijk, ik romanticus. Ik van al kritiek van, uh, van die, van die, van die sneuwe liedjes, maar dit is een hele vrolijk. dat gaan we zo meteen horen.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 Nou ja, dat was het dus Is dit nu allemaal voorbij? Fouten, flinders, weer. Sowals, en toen nog heb Is weer een mooi gedicht van de dag. Jij bent gemaakt voor mij. Ja, die kan ik ook hoor. ...dan is het echt zo van... ...jij bent gemaakt voor mij, hè? als het meer klikt. Ja. Dus wat dat betreft kwamen de twee platen wel mooi achter elkaar. Dat was Maxime en Franklin Brown en de eerste keer. Wij gaan nog even golven. Ja, en wel de derde dag, de derde dag inmiddels van het de Scottish Open... ...waarin ook Joost Luiten achter de prestatie geeft. Hij heeft de kut gehaald en hij is ook dit weekend dus van de partij...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 And hard, worth looking for. Laughter in the rain. Feeling like a fool. Weer bijna op naar het nieuws en weer van uh, 5 uur op de zaterdagmiddag bij CFM. Jodan Laro is hier en you are my destiny. Als een laatste plaatje. Het zit er alweer op voor ons, Albert-Jan. Uh, het is voorbij gevlogen. Het is voorbij gevlogen, als je het uh, naais hebt, toch? Jazeker, maar jij moet uh, voor morgen natuurlijk wel even mooi weer een live nummer uitzoeken. Hè? Oh, dan ben ik morgen weer aan de beurt. Ja, natuurlijk. Om okay. en om, hè? Nee, in, dat gaat... in het derde uur hè, doen we dat. Dat toch? gaat helemaal goed komen. Dat, uh, dat morgen dus in het uh, derde uur van uh, Zoze.